Regenen moeten de crisis in Tunesië bezweren. Binnen 60 dagen worden de presidentsverkiezingen gehouden. Intussen is de luchthaven van de hoofdstad Tunis weer open, maar het uitgaansverbod blijft gehandhaafd. Het weer in het noorden wat regen, morgenochtend overwegend bewolkt en kans op wat motregen. In de middag ook periode met zon en het wordt dan tussen de 9 en 12 graden. Dit was het NO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 Ik loop hier alleen in een tussentere stad. Ik heb eigenlijk nooit... gaat dicht en dan denk ik aan Brabant want daar branden nog... al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 Stay. Feeling priceless, yeah Where we at only few have known Want some next level Super Mario I hope this works out Cardio, till then let's fly Geronimo Here we go.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 Nou, oké. Okay. En uh, ik zou nu alweer wel gek, worden, want, uh, yeah, want Stuart die heeft dit op elkaar gekregen, want die krijgt alweer een kind, hè. ]ölfijde. Hij krijgt een kind? Ja, hij xe... is 66 jaar. 66, uh, ja. 66 jaar, en uh, zijn vriendin is er in verwachting, dus... Uh, oké. Okay. Ja, als je je dan voorstelt dat uh, zijn uh, oudste kind, die is uh, 46. <laughs> <traffic> dus, dus dat is, dat zegt natuurlijk. Dus zijn hele leven is hier al bezig. <Sü inception> hij ja, is ongelooflijk, hij blijft oefenen. Weet Om... jij uh, hoe oud zijn vriendin is? Uh, ik dacht iets van 38 of zo oh oké okay. ja, ja dan kan het oh, nog wel toch 39 jaar is ook oh ja. oké okay. ja dat gaat zeker nog wel ja ik ken natuurlijk Kelly Osborne wel van de Osborne's hè ja ja die heeft helemaal spijt van de tatoeages die ze had laten, laten zetten oh stom dus die wil al die plaatjes op het lichaam die we ze allemaal halen. oh wat stom zeg ja ja, ja goed ze is 36 jaar um, uh, en was in een bunker toen ze toen ze heeft laten zetten dus uh, oké okay.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 Dat is best wel heftig hoor. En uh, zelfs de, de tv-kantine die profiteert ervan van mee. Want uh, die heeft maar liefst 2,3 kijkers, uh, 2,3 miljoen kijkers te boeien. Oké, okay. oh netjes. Dus uh, ja, geweldig, ongelooflijk. Maar dus, goed, uh, hebben we ook gisteren gezien dat we uh, de finalisten bekend zijn. Ja, klopt. Zijn, ja, Kim de Boer en uh, Leonie Meijer. Bent Salmers uiteraard en Pearl Youngstone, dus Ja, klopt. Uh, met een leuke finale van de week. En een beetje tevreden met uh, die finalisten?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 en Ben Saunders stond al op nummer 1, dus de meest, meest gedownloade singles van, uh, van dit moment. Ja, en uh, als je nou aan mij vraagt wie gaat dat nou winnen, ik heb geen idee. Geen idee? Uh, ik, vind, ik vind Ben Saunders natuurlijk een heel apart figuur. Ja. Maar als je kijkt naar, naar Pearl, die is die vind ik waar, qua artiesten vind ik haar gewoon uh, de beste op dit moment. Die steekt boven alles iedereen uit. Ja, dat is wel zo. En die is ontzettend uh, getalenteerd. En uh, ik vind haar, op dit moment vind ik haar uh, ja, toch wel de beste, de bovenuitsteken.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 Uh, ja, het, het, het, het is een beetje natuurlijk het feit dat Jennifer heeft dat zij een apart stemgeluid heeft. een aparte sound. Ja. En ze uh, is heel erg lief. Het is allemaal heel breekbaar wat, wat ze doet. Uh, ik vind het eigenlijk wel jammer dat ze eruit is. Ja, en ze heeft wel heel veel kritiek gehad. Want veel mensen vinden dat, uh, vinden dat niet mooi. En uh, ze vinden uh, dat het hoog zingt. En dat vind ik wel zonde. Want het is gewoon echt een bepaalde stijl van zingen. Ja, precies.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 Laten we het hopen ja, want hier is het de hele week al aan het, het planten. Ja, dat is precies. En ik word er langzaam een beetje gek van. Ja, ik kan me er wat bijvoorbeeld vertellen. Hé hey Henry, dankjewel en ik, ik spreek je volgende week weer. Ja. Oké, okay, hoi. Hey. the flex.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 10, 15, 20 van dat soort scheurtjes zitten. Nee, dat heb ik dus nooit eerder gezien. Dit is <laughs> gigantisch. Dat is een politieagent die uitlegt hoe groot nee, die zijn. 1,5 halve meter. Dit. dit heb we nog nooit gezien. Dit is gezien. voor de rest niet heel erg. Uh, niet blauwe. echt boeiend. Nou, nee, in de volgen. Nou, dit is een weer. Nee, in het voorwagenkamp werden enkele honderden plantjes ontdekt. Nooit niks van gemerkt. Ik weet van niks. Ja, we doen zelf allemaal een beetje aan die zooi. Blauen hè? Dan merk je dat niet. Ik ben niet gechoqueerd op hoe het eigenlijk meegegaan in de vaagtaf volkeren, maar.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 De politie kwam de plantage op het spoor door een aantal anonieme tips. Er ja, hadden informatie dat er geteeld zou worden, betrouwbare informatie, dat er lang is. Er is ook nog een pad, dus ook oh, een is. En trof hier uh, deze, deze bossages aan. Kijk, daar hebben ze ook nog een pad ook de in plaats... Een klein paddenstoeltje ja. zich gewoon ja. een champignon ja. of zo. Enkele honderdduizenden euro's. Pikant detail is dat de plantages zich bevonden op gemeentegrond.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 Van 5. We you need give more. Give more. Ben, je, ben je er volgende week bij? Zaterdag 29 januari vanaf 8 uur in Café 4. Raad je plaatje.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 En wat je ook gaat doen, of je uitgaat of je gaat gewoon helemaal niets doen. Je gaat gewoon, lekker, gaat gewoon lekker op de bank liggen, wat ik ook kan voorstellen. Veel succes ermee. Heel klein stukje nog, Swedish House Mafia. Dit is Miami to Ibiza en tot volgende week.